Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toner, in de bewerking van Peter Tenuil. Maaike Meijer vertelt de hopsa's. Hoe heerlijk is het niet om onbezorgd te genieten van het niksnutten, Om lichtzinnig te springen in de zonnestralen en zich dan neer te vleien tussen de orchideeën. Om lodderogend fladderende vlinders te volgen en een onbestemd lied te zingen. Luister naar de hopsa's.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 En mijn tegenstel heeft behoefte aan een ververzing. Dat begrijp je toch wel? Moet ik dan overal alleen aan denken? Oh, eens zien wat Joost voor ons heeft klaargemaakt. Oh, de pastijtjes helemaal doorweekt. Dit is de druppel die mijn gal doet overlopen. Weg ermee. lang. Wat zullen we nou hebben? Oh. Oh. Oh. oh, goeie. Oh, netjes van jullie hem aan de oude zatkiel te denken. Oh. oh, de meeste lui eten hun carbonaatje zelf op. Het is slecht verdeeld in de wereld. Nee, oh. kwalijk. Ja, ik, ik liet me even gaan, bedoel ik. Alles is in het water gevallen. Oh. Oh. Oh. Hou je van water? Oh. Nou, vind je dit zeker wel lekker, weertje. Ah. Oh.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 De professor schijnt er de tijd voor te nemen. U, u bent toch zijn assistent? Pieps, is het niet? Zeker. Wat doet hij eigenlijk? De prof werkt altijd heel nauwkeurig. Een ernstige baas, hoor. Hij laat zich niet afleiden of opjagen. Hier, pomma ja, pomma pompskoja pom, van der in ba der de, bamsoja. Pro, een schone proeving. Deze de, vloedigheid van de pa... Ik voel me gans aangenaam vermonterd. Dat interesseert mij niet. Wat zit er in dat water? Daar gaat het om. Brouw, reines water. <lacht> Vermixt met allerhand mineralen, vitamine en proteïne. Met in een element dat mij onbekend voorkomt. <lacht> Ik zal het naar de moeten. Maar het is eten en drinken, meneer Steen...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 Ik zie de grap ook niet. Wat is er zo leuk aan dat water? Hai ho, hai ho. We zoeken me niet zo ernstig, meneer Pieps. Lustig zijn in wetenschappelijke zin, dat is de kunst des levens. Juhu. Pom, pom, pom. Van de Mami in de.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 Waar die zwerver zijn hoofd over de rand steekt. Daar is de toegang tot het dal. Goed. Hou die vang voor je wat beter. Het drukt weer mijn nek. En gork, maak de ingang vrij. <lacht> een mottertroep. Dit moet veranderen als we hier tot zaken komen. noteer dat, Steenbreek. Hier komt een heer tot mooie gedachten.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 met forse hand de weg vrijmakend van hopza's... voor de heren Steinhakker en Steenbreker. Uh, uh, voorzichtig, goede vriend. Dat gaat niet, bedoel ik. Dit is een vriendelijk land en ik kan niet toestaan dat u de hopza... <tie> Hola! Oh, oh, oh, oh. Wacht even. Dat is geen inborling. Heer Oli. Een klein misverstand, OBW. Begrijpelijk, dat zult u moeten toegeven. Uh, uh, was voor dit...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 Er hangt een bovenmaatse waterslang in de bron. Iemand zuigt die rivier op. Net wat ik dacht. Daar zit die steenbreek natuurlijk achter. Oh. Ze willen het water in de handel brengen. Maar dat is een schande. Is dit nu de vreugde die ik iedereen had willen bereiden? In de handel brengen, dat neem ik niet. Dat nemen we niet. Neem me niet. niet. Nee. Ik, ik zal die slurven wel even op het droge trekken. Niet doen. Mag en... in het in en... het water Ik wil jullie. Ik wil alleen maar helpen als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, ik is wat... Nu is hele het water. In het water. Dat is erg onaardig. Een hier is erg zindelijk van binnen en van buiten. Wat jij, Tompoes? Op de bergwand die het valleitje omsloot, stond een grote tankwagen van de oliehandelmaatschappij.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 Dat is tenminste één prettig ding vandaag. Maar het weer is daar beneden beter. Ja. En veel bloemen zijn hier ook niet. De hopsuis konden trouwens niet helpen dat hun water bedorven was. Het is een vriendvolkje. En ik moet toch wel zeggen dat alles heel anders gaat als ik gedacht had. Ik bedoel, mijn mist daar beneden toch wel een ontwikkeld gesprek. En in plaats van heren van mijn stand stuurt men een plastic slang of zakenlieden... zoiets begint neer te drukken, als je begrijpt wat ik bedoel.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 Eet ze, drinken en vrolijk zijn. Eet ze. Superzakken, oude jongen. Dit keer kan het niet missen. Weekendtripjes naar de Hopzavallei. zonnedagen in de herfst. En eten, drinken en vrolijk zijn. Ja, ziek was zitten. Maar daar is geld voor nodig. En hoe is het met de politie? Daar hebben we geen last van. Het is dus hun terrein niet.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 Die bevatte allerhand zouten die ik nog immer verzoek te analyseren. Maar de laatste monster is niets dan water. En praten maar. En praten maar. Maar ik ben blij dat ik de jonge vriend heb. De straat beweegt een beetje. Heer Olly, ja. staan blijven. Oh. Ja, u had beter water uit de vallei kunnen drinken. Ja. Dan kunt u maar liever eerst naar huis gaan. Oh, Onzin. Nee. Ik wil terug naar de hopsters. De, de, de, de vallei bedoel ik. Hier is nog niets gedaan. Ik kan hier alleen maar praten met zakenlieden. Ik, ik bedoel, uh, super. Alla, had dat niet moeten doen, als dus begrijp ik wat ik bedoel. Maar ik ja, heb niet veel aanspraak. Kom, huh? kom. Daar ja, staat de oh. oude schicht. Ja. Tot nu maar in, dan zal ik u naar zijn rijden. <lacht> Welkom thuis, hier Olivier. Ik zie dat de vakantie ontspannend was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 Daar staat een reisbus. Supertreffel staat erop. Ja. Oh, wat zou dat betekenen, denk je? Ik bedoel, ik weet al wat het betekent, maar wat betekent het? De voorgevoelens stijgen me naar de keel, jonge vriend. Ik ben bang dat we te laat zijn. Wat? Super weet van aanpakken. Hm? En door dat artikel in de krant dat hij meteen al klanten. Och. Maar waarom vindt u het zo erg? Ja. U wilde toch iedereen van de vallei laten genieten? Nou, iedereen.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 Wie geeft hier iemand het recht buiten de paden te lopen? Ik ga wel een spelen. Hopsa, hopsa. Als je hopsa, dan kun je onmiddellijk bellen naar 0900-8844. Veel weet het, succes! Dit gaat niet! Waarom niet? Het gaat heel best, ouwe reus! De buurt hier ja. is eerste klas en het water is prima. Dit wordt een superzaak, zal je zien. Supernik beginnen, pak. Dit is geen superzaak. <hijen> Dit is het land van eten, drinken en vrolijk zijn. <hijen> ja. Maar als hier, als hier <hijen> toeristen worden losgelaten... blijft er niets van over, als u begrijpt wat ik bedoel. En een heer van mijn stand kan het niet doen. Oh, oh, oh, oh, oh. dat is uit de uh, tijd, nou, hoor. Ja. <hijen> Jij denkt dat je beter nee, bent dan een nee. ander, hè? <hijen> Om zo onsociaal <zauw>, hoor. <hijen>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 en dan gaan we dat water verkopen. Ja, ja. Heel, heel goed, Hiep. Je komt er wel. Maar ik heb nog een andere attractie voor je. Ja, ja, ja, ja.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 Ja. Die poddel, die poddel. En tot ziens Ik wist wel dat het geen goed plan was om dat café ja. binnen te gaan. Met die super en hyper kan je niet ja. praten. Ja. Heb je zich pijn gedaan? Pijn over overal, maar vooral inwendig.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 Dat gebied behoort niet tot Rommeldam, niet zoals de betreffende ambtenaar heeft vastgesteld. Och, maar... Volgens de officiële gegevens bestaat het zelfs helemaal niet. Ja. Maar... Daarom zou ik maar niet ja, maar... druk maken, Bommel. Er is niets aan te doen. Niets? Vol sombere gedachten dwaalde heer Bommel door de donkere straten.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 Natriumchloride. Ja. Dat is heel gek, prof. Dat doet me aan hydradinoma denken. Veroorzaakt door Sodorifera. Heel goed. Gaat u maar eens met mijnheer Pips. Het is een vreemd aardige En dat is het. Uh, wat is het? Weet u waardoor de eigendommelijkheden veroorzaakt worden? Door een dierlijke afscheiding. Weet u ook of er een levensvorm is die zich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 Een ogenblikje. Mag ik uw papieren eens even zien?